bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen, zoals campina lang lekker, een literpak 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. 7 uur. Goedemorgen. Het Q Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Goedemorgen. Bij een grote verkeerscontrole na carnaval in Eindhoven zijn meerdere mensen aangehouden voor rijden onder invloed. Eén dronken bestuurder had twee jonge kinderen bij zich in de auto, meldt Omroep Brabant. En een dronken taxichauffeur had van zijn acht passagiers er drie in de achterbak zitten. Ook was er nog een man die reed met wit poeder onder zijn neus. Ook hij is opgepakt.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 In Venezuela is voor het eerst sinds de ontvoering van president Maduro... weer een Europees passagiersvliegtuig geland. De toestel kwam uit Spanje, gisteravond landde het. En na de inval van Amerika in Venezuela... stopte luchtvaartmaatschappijen een tijdje met vliegen op Venezuela. Er werd namelijk gewaarschuwd voor onveilige situaties. De Olympische Winterspelen. Ja, een hele knappe prestatie van de Nederlandse bobslayers op de Olympische Spelen. In de tweemansbob zijn ze gisteravond als tiende geëindigd klonk zo bij Eurosport. De laatste bocht als debutant Dave Wesselink is het de leiding. Jawel, niet de snelste tijd, maar fantastisch gedaan. En dan is het natuurlijk afwachten wat het waard gaat zijn. Ja, en die Dave Wesselink is blij en trots, zegt hij bij de NOS. Echt een fantastisch resultaat. Na dag 1 stonden we dertiende en we weten dat we, dat we beter kunnen. En dan zet je zo een derde run weg. En dan, en dan komt het opeens toch wel echt in de buurt. En dan die laatste run pak je nog twee. Het is echt een fantastisch gevoel. En ja, je hoort zo meer over de race van Luc. Het weer van weerplaatsen Het blijft vandaag droog. Ook af en toe een zonnetje. Het wordt een graad of drie. Maar door de wind voelt het een stuk kouder aan. Vertragingen op de weg vanaf een kwartier. Die zijn op de A4 Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Hoorn en Schipluiden. 4 kilometer, 16 minuten. Op de A4 is een ongeluk gebeurd van Rotterdam naar Amsterdam. Het zorgt tussen Plaspoelpolder en Zoetebouw Dorp. Voor 7 kilometer met 23 minuten. Ook een ongeluk op de A9 richting Amstelveen. Tussen Waard en Uitgeest. 4 kilometer met 16 minuten. En Op de A16 een ongeluk richting Ridderkerk. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord. De hoofdrijbaan. 4 kilometer, reken op een half uur. 2 over 7, goedemorgen. Het is net 17. Geweest. Ik moet er nodig uit. Doe mij eerst koffie, brood en kaas. Of thee en yoghurt en fruit. Geef mij het nieuws van Annemarie voor ik naar mijn werk toe rijd. Ja, Matti en Marike is wat ik wil bij mijn ontbijt. Oh, ik doo, hij gaat gelijk op Q. Dit is Q-Mu. I got something to say Cause it ain't over Until she sings In de Grosstow bij Q Music en More Than You Know. Het is 6 minuten over zeven. woensdag 18 februari, show 1584, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Annemarie, goedemorgen. Goedemorgen. En goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Ik ben wakker geworden met een, een ongemakkelijk gevoel... na het kijken van een documentaire gistermiddag en gisteravond. Jij hebt meteen alle drie de afleveringen die er zijn... Heb jij met, meteen naar elkaar gekeken. Ja, het gaat om de documentaire Ferry Lost... over het leven, het huidige leven van Ferry Doedens. En um, ik vind de komende minuten een beetje spannend. Ik vind het namelijk moeilijk om het hierover te hebben op de radio. Wat nou, dan? Nou ja, omdat ik weet dat er ongetwijfeld mensen gaan zeggen... Domin, denk aan je hart. Maar dat hart, dat zit me zo, ja, dat zit dus zo in de weg op dit moment. Omdat het... Het, het, het, ik ken hem niet. Ik ken Ferry Doelens niet. Ik heb hem denk ik misschien één keer ooit een keer vluchtig gesproken. Vooral natuurlijk bekend van zijn rol in Goede Tijden Slechte Tijden. Goede tijden, slechte tijden. Hij, hij heeft ook een OnlyFans account. Waar sommige ja. mensen hem ook uh, van kunnen kennen. Want daar is hij een... echt wel groot toch, op OnlyFans. Letterlijk en figuurlijk. Um, <laughs> hij heeft natuurlijk in musicals gespeeld. Hij is een, uh, een multitalent. Hij kan zingen. Hij kan dansen. Hij kan acteren. Uh, maar hij is ook uh, aan de lager wal geraakt. Zo, uh, zo pijnlijk moet ik het stellen. Er is een documentaire die staat sinds deze week online op Amazon Prime. Het gaat daar veel over in de showrubrieken. Je kunt RTL Boulevard en shownieuws niet aanzetten of het gaat hierover. Ik zie hem ook steeds met een dikke lip, een soort gescheurde lip. Als, ja. ik, als ik dan beelden ervan zie, denk ik altijd, wat, wat, wat een heftige kop kijk ik opeens naar. Veel mensen hebben de treden misschien ook wel gezien. Misschien jij niet. Even een klein stukje uit die treden, dan weet je ook een klein beetje waar je naar zou kunnen gaan kijken. Dan bel ik hem zal. en dan weet ik al hoe verre dat is. Maar dan heb ik het met drugs te maken. Hij heeft crypto niet in de macht. Crypto heeft hem in de macht. Ik ben heel veel geld ben ik wel ik uitgeraakt. Misschien 50 k of zo. Maar ik zit met deze munt wel goed. Ik zie gewoon. Eigenlijk een jongen die heel hard hulp nodig heeft, die dat zelf niet ziet. Ja, je hoort hier aan het begin zijn twee managers. Hij is de OnlyFans manager en een entertainment manager. Aan het einde hoor je zijn zus. En waarom ik het toch deze ochtend wil bespreken, is omdat ik het zo ongelooflijk verdrietig vind dat deze documentaire is gemaakt. In het verleden zijn er wel vaker documentaires gemaakt over mensen... waarvan we wisten dat het niet zo goed ging. Maar aan het einde van die documentaire dan staat er of in beeld... of je ziet het uh, echt in video... dat diegene naar wie je één, twee, misschien drie afleveringen hebt gekeken... weer op het rechte pad is. Dat hij de hulp heeft aangenomen die hem is aangereikt. En in het geval van, uh, van Ferry Los, de documentaire over Ferry Doedens gebeurt dat niet. Je zit drie afleveringen te kijken naar iemand... die onderweg is naar Rockbottom. En hoe, en hoe komt het dan dat hij onderweg is naar Rockbottom? Wat gebeurt hem allemaal? Wat overkomt hem? Of wat doet hij? hij heeft, in het verleden heeft hij gekomen met een drugsverslaving. Daarvoor is hij opgenomen geweest. Daarvan zegt hij dat hij geleerd heeft. Hij, hij ontkent in deze documentaire drugsgebruik. Hij, hij ja, heeft wel trekjes van iemand die er nog wel mee uh, danst... zeg ik voorzichtig. Ja. Maar zijn grootste probleem zit hem nu in crypto... Dus hij heeft een... Uh, ja, dat is ook echt schrijnend. Hij heeft in zijn hoofd heeft hij een methode verzonnen... Waarin hij kan, waardoor hij kan zien welke munten gaan stijgen... en waarmee hij uiteindelijk miljonair gaat worden. Maar dan gebeurt het natuurlijk elke keer niet. Hij is steeds geld kwijt. Of dat hem, gaat met een, toch een soort gokverslaving. Dat is het. Je ziet hem iedere keer. Ik denk een keer of vijf, zes zegt hij vanavond gaat het gebeuren. Vanavond is het showtime. En je hebt gewoon de hele tijd door lieve Ferry, je zit verkeerd. Je zit niet op het rechte pad. Je bent jezelf verloren. En heeft hij, of zie je in die documentaire nog mensen die met hem begaan zijn, die hem nu ook nog helpen? Of iets van vrienden of zo? Eigenlijk zijn manager die speelt een vrij grote rol in deze documentaire, waarvan je kunt afvragen waarom ga je hier als manager, ga je hier in zitten? Want hij is heel open en heel eerlijk over het, het, het, het gevecht dat Ferry met zichzelf en met de drugs uh, voert. Uh, maar hij is eigenlijk zijn beste vriend en hij stuurt en uiteindelijk ook door middel van een interventie... naar een afgelopen kliniek in, in Zuid-Afrika. Waarna hij ook weer, Ferry, na vijf dagen alweer terugkeert. Omdat het hem allemaal niet zinde. Hij kreeg niet de juiste kamer toegewezen. Er was geen gym. Het is uit alle hulp die hij krijgt... die slaat hij of af of hij pakt het aan. En het lukt hem vervolgens niet. Romana die stuurt ook. De docu is echt een weerspiegeling van een jonge gast... die ineens beroemd werd, daarin niet begeleid werd... en vlucht in verslavingen door het geld dat hij verdiend heeft. Ja, dat is 100% waar. Maar, maar dat zit dus geen... Geen lichtpuntje aan het eind. Het is niet. Er is niet iemand die opstaat. Of, of. Er is niks waarvan jij zegt. Het gaat nu beter met Ferry. En hier komt mijn ding. Ik vind het een onethisch gemaakte documentaire. Ik vind het echt een schande dat Amazon Prime hier geld voor betaald heeft. Want dat is natuurlijk gewoon gebeurd. Je hebt aan een. Ik ga het gewoon hardop zeggen. Een verslaafde jongen heb je gezegd. Wil jij een documentaire over jezelf maken? Dan heeft Ferry Doeders waarschijnlijk gedacht. Dat wil ik wel. Wat staat er tegenover? Laten we zeggen. 20.000 euro. Ik roep maar een bedrag. Ja. Dat heeft hij gekregen. Dat is sowieso alweer op. Er is nu een documentaire online gezet waarin je in drie afleveringen iemand totaal naar de bodem ziet zakken zonder enig lichtpuntje. Maar is dat het lichtpuntje niet iets dat wij als kijker heel erg verlangen? En dit is toch ook gewoon het rauwe bestaan uh, en, en heel veel verhalen hebben geen lichtpuntjes. Absoluut, het mag dus er het ook zijn. Het is misschien, misschien Hollywood uh, showbiz dat we graag een lichtpuntje willen. Dat snap ik helemaal. Het is de rauwe werkelijkheid. En ik heb het gisteren ook gedeeld op Instagram. En mensen hebben mij ook gezegd, ja, dit is nou eenmaal hoe het gaat... met mensen die in, uh, in, in een verslaving zitten. Dat is helemaal waar. Maar dit had gewoon nooit op deze manier online moeten komen. Als je twee jaar geleden, want zo lang is het geleden, begonnen was met filmen... in de hoop dat deze Ferry Doedens toch een soort van... ja, uh, droomacteur jaren geleden weer op het rechte wat was gekomen en je had na twee jaar... waar we dus nu zitten, gezien... hij verbetert niet, het wordt alleen maar slechter... had ik gezegd, dit zetten we niet online. En Is het nou een kijktip? Moet ik het nou wel kijken of niet kijken? Je moet het kijken om te zien... wat een verslaving met iemand doet... maar je moet het niet kijken... Uit ramptoerisme, want dat is het is. Drie afleveringen lang echt kijken naar ramptoerisme. En ik hoop vooral, en ik weet niet of er iemand luistert... die, die hem ergens op een, onder een hotcue heeft, onder een speed dial heeft. Ik hoop vooral dat die documentaire, en dat wij het er nu ook weer over hebben... dat dat leidt tot hulp. Want Ferry Doeners heeft geen draaiende camera nodig. Ferry Doeners heeft professionele hulp nodig. Ja, doe ermee wat je wil. Ferry je nee, dus ermee wat je wil. Ja, ja, ja, ga het kijken, ga het niet kijken. Het is vooral echt een schrijnend document. Ferry lost op Amazon Prime. Making up for lost time. Stay in Jack Style and turn the lights off by Q De Olympische Winterspelen. Het is woensdag. Er wordt vandaag weer gesport in Milaan. Ik werd uh, wakker vanmorgen met uh, appjes van Matty. Nou, eentje hebben we er al gehoord vanmorgen. Die ging over de truiënrader, Maar Matty had mij ook nog een lange app gestuurd... over hoe heerlijk het daar is, samen met Luc in Italië. En dat hij echt, toen hij in Milaan weer terugkwam... nadat hij in Cortina uh, een aantal dagen zijn dat ze daar zijn geweest... dat hij zei, het voelde helemaal als thuiskomen. Ach, lief. Ik kwam terug in Milaan en het voelde daar als thuiskomen. Ja, dat thuiskomen, dat doet hij samen met Luc. Ze zitten in uh, Milaan voor ons. En uh, Luc, voordat we het gaan hebben over wat er van op de sportieve agenda staat, moeten we toch echt even terug... naar de mannen in de bobslee van gisteren. Ja, klopt. Gisteren was het de tweede dag voor de mannen van de tweemans Bob. De jongens die ik ontmoet heb in Noorwegen, met wie ik ben gaan trainen, met wie ik veel contact heb. Ik merkte ook aan mezelf dat toen ik die wedstrijd aan het kijken was in het Team NL-huis... dat ik, dom in hoe een idioot je dan bent, mee was aan het bewegen was. Ik was de bocht mee aan het sturen, alsof dat enig invloed heeft op hun resultaat. Maar goed, ja, het was gewoon fantastisch om Dave, stuurman Dave en Jellen uh, in de bop in actie te zien komen. En ze hebben het heel erg goed gedaan. Het doel was om in de top 10 te eindigen. En dat is gelukt. Ja, geweldig. Dat is zo'n zo mooie prestatie die is neergezet het heeft. Onder andere te maken met het feit dat Dave... niet nerveus was voor zijn afdalingen. Nou moet ik zeggen dat het wel heerlijk slee is nu hoor. Want we, die top 10 is natuurlijk onze eigen... Uh, onze eigen doelstelling. En verder slee je eigenlijk met weinig druk. Uh, dus ik moet zeggen dat het eigenlijk het minst zenuwachtig wat ik ben geweest het hele seizoen. Uh, ja, en dan is dit het... Op de Olympische Spelen? Op de Olympische Spelen, ja. ja. Uh, uiteindelijk met Ivo ook besproken. Ga gewoon genieten vandaag. De ja, bondscoach? Ja, ga gewoon genieten vandaag. En dat is echt wat we hebben gedaan. En ja, echt fantastisch. Luc echt bijzonder hè, top 10 plek. Ja, dat is uh, slechts één keer eerder voorgekomen uh, bij de Nederlandse mannen. Um, dat was in 1936. Toen was een bobsleem nog gewoon een omgekeerde was met een stuur en twee kussentjes erin. <laughs> dus uh, ja, het is heel erg knap dat dat nu gewoon weer lukt Het uh, is bijna 100 jaar. Wel moet ik even vertellen dat bij de vrouwen Esmee Kamphuis en Judith Vis in 2014 in Sochi 4 werden op te spelen. Dus bij de vrouwen is het wel eerder ja. voorgekomen. Bij de mannen was het alweer bijna 100 jaar geleden. Um, dan naar vandaag. Vandaag op het programma, ja, ik ga het maar gewoon zeggen... de gouden melkkoe van Team NL. Uh, we gaan weer shorttracken. Dat is de, de, de discipline waar we al vier gouden medailles behaald hebben. En ik moet zeggen dat Mattie en ik deze Olympische Spelen... shorttrack helemaal hebben omarmd. Het is echt waar een fantastische sport. Ben je nou eigenwijs? Heb je het nou nog steeds niet gekeken? Ga dan verdomme vanavond kijken, want het is spannend <laughs> en spectaculair... tot zelfs na de finish... Uh, vanavond is het tijd voor de 500 meter bij de mannen en bij de vrouwen staat de aflossing op het programma. Het is wel laat hè vanavond, Luc? Ja. Ja, kwart over acht begint. Het. Ja, over. Ja, ja, ik zag de finale bij de mannen half tien. Dat is op zich niet zo laat voor normale Ach, mensen. Ach, ga ja. toch op zitten zit u nou weer tussen zeven en uur in de zaal. <laughs> ja, we moeten hier natuurlijk ook morgenochtend weer vroeg zijn. Maar dat is zo'n kwelling. Moeten we daar nog in die finale kijken of moeten oh, we toch slaap wat een pakken? Kwelling. Ja, Luc, is we spreken jou zo later. <laughs> moeilijk, jongens. Moeilijk.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 Normale mensen is half tien inderdaad een heerlijke tijd om vanavond naar het Short Track te kijken. Voor ons voelt het als all night long dat we sport gaan zitten kijken op de Olympische Spelen. Laila Ritchie hoorde je bij Q-Music. Oh sorry, we gaan naar het nieuws. Anne-Marie, wat zit erin zo meteen om half uur? Het nieuws ja, gaat veel over vasten. Kijk, de mensen die carnaval gevierd hebben, die beginnen met vasten. Als woensdag natuurlijk. Maar ook de ramadan begint voor een groot deel van de moslims in Nederland en wereldwijd natuurlijk. Ja, en wij spreken straks even. Ja, het is toch echt wel onze favoriete bouwvakker. Het is Osama, en die begint ook vandaag aan de ramadan.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 Goedemorgen, het is half acht. De vertraging op de weg vanaf vijf minuten zijn op de A4 naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Leidschendam, 7 zeven kilometer, 17 minuten. De A9 naar Amstelveen, 6 kilometer tussen Hedugelwaard en Uitgeest met 40 minuten. Op de A16 richting Ridderkerk is 3 kilometer tussen Terbrechtse en de Van Brienenoordbrug met 18 minuten. En op de A16 van Rotterdam naar Breda kom je tussen Terbrechtse en Feyenoord in 7 kilometer met een half uur. Daar blijft het droog, er is af en toe zelfs wat zon door de graad of drie... maar door de wind voelt het wel een stuk kouder aan. Anne-Marie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. Bij een grote verkeerscontrole na carnaval in Eindhoven... zijn meerdere mensen aangehouden voor rijden onder invloed. Eén dronken bestuurder had zelfs twee jonge kinderen bij zich in de auto... meldt Omroep Brabant... Een dronken taxichauffeur had van zijn acht passagiers er drie in de achterbak zitten. Ook bijzonder was nog een man die reed met het witte, witte poeder onder zijn neus. Die is ook opgepakt. Hé, hey, en uh, wat is het witte poeder op je neus? Hey, ik heb helemaal geen neus. <laughs> <laughs> dit is niet deze man. Dit is een van de viral toch, oh, Domien? Het zou wel deze man kunnen zijn. Ah. Ja, ik hoor dit natuurlijk al, al sinds zes uur, dit verhaal. Ja, ik vind het ongelooflijk dat je dus zo van de wereld bent... Mm -hmm. dat je denkt, ach, ik laat het gewoon zitten. Ik stap in die auto en ik ga rijden. Ja, het is echt een uh, puinhoop. Er is nog altijd veel agressie tegen zorgmedewerkers. Blijkt het nieuwe cijfers van het CBS, ondanks dat ziekenhuizen strenger zijn gaan optreden tegen agressie en dat er meer beveiligers zijn, blijft het voorkomen. Bijna zes op de tien zorgmedewerkers hebben er wel mee te maken gehad. Ze worden bijvoorbeeld bedreigd, bespuugd of zelfs geschopt of geslagen. In een trein in het oosten van Duitsland is een Nederlander opgepakt... die een ton aan cash bij zich had. Hij zei tijdens de controle in de trein tegen de douane... dat hij met het geld twee dure auto's wilde kopen in Tsjechië. Hij kon dan niet vertellen om welke modellen het ging... of wat die auto's kostten. Hij kon ook niet vertellen waar het geld nou precies vandaan kwam. Hij kwam met een vaag verhaal over vrienden uit Vietnam. Oh ja. nou, de douane vertrouwde het niet en heeft het geld ingenomen. De man is aangehouden. En op veel plekken ja, in het zuiden van het land is het uh, afsluiten... en puinramen ruimen deze ochtend. Het carnaval zit er natuurlijk op. Gisteren was de laatste dag en vandaag is het als woensdag. Dan uh, begint de traditionele vasten na carnaval. En ook komen de meeste mensen die vrij hadden weer terug op kantoor. Al geldt dat niet voor deze vrouw. Die doet het even rustig aan. Meestal op woensdag lekker naar de sauna samen. Alles eruit. En dan donderdag en vrijdag nog een beetje op aarde komen. En dan de maandag erop gaan we rustig beginnen. Natuurlijk. Ja, zijn ze bij Editie NL. We blijven even bij het vasten. Want voor veel moslims begint vandaag de Ramadan, de maand van het vasten. Moslims eten en drinken dan niet tussen zonsopgang en zonsondergang. Onze favoriete bouwvakker Oesama. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. hallo. Koes, jij gaat uh, ook de Ramadan doen. Wel, ik ben altijd benieuwd, voordat we met jou gaan babbelen... waar sta je vandaag? Waar wordt er gebouwd? Uh, ik sta momenteel in Noordwijkerhout. En wat wordt er gewaakt in Noordwijkerhout? Die zijn we bezig met. Uh, um, uh, ja. Voor uh, uh, ja, immigratiewerkers. Uh, en, uh, ja, die worden nu hier achter mij gebouwd. Als ik een beetje opzij stap, zie je het al een beetje. Of niet? Nou, ja, ja, wij, ja. We kunnen meekijken via Kijk live. Uh, Als ja, kun, je, kun je meekijken. Ik zie, is de, het lijkt er wel best wel een beetje licht bij jou. Want over de Ramadan ja. is de zon al op. Mag jij nu nog eten of is hij is nog onder? Nee, de zon die is, die is op. Uh, wij, wij stoppen met eten in de ochtend wanneer de dageraad uh, zichtbaar is. Dus eigenlijk net een kwartier voordat de zon opkomt. Dan stoppen we met eten. En okay. dan, uh, dan starten we onze dag. Hey, Osama, wat Anne-Marie net terecht zet... is dat er voor veel moslims de ramadan vandaag begint. Uh, natuurlijk niet iedereen doet mee, het is wel de bedoeling. Uh, het, het kan ook nog zijn dat je een paar dagen later begint deze week. Ja, klopt. klopt. Uh, uh, het, het is zo... Uh, in de islam moet je de, de dag ervoor moet je de nieuwe maan moet je zien. Ja. En uh, wanneer die niet zichtbaar is... Uh, dan uh, wordt er eigenlijk besloten om dus niet te vasten. Uh, en uh, er zijn wat uh, ja, verschillen, meningsverschillen over. Uh, kijk, bijvoorbeeld naar België. Die begint uh, morgen pas. En uh, heel veel andere moslims beginnen pas op donderdag. Maar onze moskee die heeft aangegeven... van uh, wij moeten morgen begin, uh, vandaag beginnen, dus wij starten vandaag. Maar kan het dan ook zijn dat het suikerfeest... voor de ene moslim op de ene dag... en voor jou bijvoorbeeld op de andere dag valt? Dat lijkt me namelijk ja. ongezellig. Ja, dat is heel ongezellig. Maar ja, dat is inderdaad wel het geval. Dan heb je eigenlijk, uh, jaar in jaar uit heb je dat wel. Dat uh, de ene keer uh, uh, in Marokko... Uh, een dag later het suikerfeest uh, plaatsvindt dan hier in Nederland. Ik vind het sowieso ook knap man. Want jij werkt op de bouw en ja. je mag de hele dag niet eten. En nu valt het ook nog echt volle bak in de winter. Ik bedoel, het is al wel iets. Weet je, de, de, de, het is niet zo donker als in december. Maar hoe ja. hou je dat vol man, zo'n dag op de bouw? Ik, ik zeg het je echt heel eerlijk. Het is um, um, uh, voor, voor mijn doen in ieder geval heel erg, uh, heel erg makkelijk. Maar wanneer het echt uh, de zomer is en je, mag, uh, je moet stoppen om half vier met eten... en je eet pas om tien uur s'avonds. Ja, dat zijn echt zware dagen. Ja, op, ik, dus ik, zit helemaal, ik zat verkeerd om te rekenen. Het is in de zomer natuurlijk nog moeilijker dan in de diepste ja. winter. Ja, precies. Ja. Ja. Maar nu, bijvoorbeeld met de kou, je lichaam die heeft warmte nodig... dus je lichaam die is echt aan het, aan het verbranden om energie uh, op te wekken. Dus je merkt wel uh, dat, je, dat je honger gaat krijgen. Uh, maar qua dorst en, uh, dat is, ja, dat heb, heb, heb ik in ieder geval geen last van. En we zijn er best wel ook gewend om uh, ja, hard door te werken... Uh, ...te eten en uh, lekker door te gaan. Hey, maar als je jij zo hoort samen, ja Kijk, je bent natuurlijk een Mr. Positivo. We horen jou wel vaker in de ochtendshow. Um, is dit voor jou een makkie? Of wordt het wel echt ook uitkijken naar het einde weer van de ramadan? Um, voor mij is het echt een makkie. Ik vind ja. het ook echt hartstikke leuk om te doen. Het is een maand van bezinning. En het is een maand van samenhorigheid. Het is iets moois. Uh, het is goed voor je lichaam. Uh, je, je, je, je, ja, je, je herstelt je lichaam ook daardoor. En weet je wat het leuke ook van, uh, van deze ramadan is bij ons? Ron, die... Uh... Ronny? Ja, maatje ja, dat... Ronnie. Hij is er natuurlijk bij. Ja, maatje op de bouw Ronny. <lacht> ja, maar Ronnie die vast eigenlijk ook altijd met ons Elke jaar op Ah, mooi. Ronnie doet mee. Ja, Ronnie is geen moslim, maar Ronnie doet mee. Nou, we zien hem daar nou ook nog eens nou hier nog groot op de schermen. Hé hey, mannen, werk ze daar in Noordwijkenhouten. Succes met de ramadan, Hoes. Sorry, zei je? Succes met de ramadan, samen. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi. Ja. Your music Matti en Marieke. En veel plezier dus ook eigenlijk. Ja, blijkbaar wel echt mooi hè. Heeft er zin in. Yes you did Een van de drie topics. Meetrommelen met de muziek. Nou, dan kun je hier lekker lang trommelen. Het is een taal die iedereen spreekt. De instrumentaal nu hoorde je. Ja, nee, ja, nee. Heel mede Zeg je even ja. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J, A, N, -a -a. Dat is wel lekker. We je geen duolingo voor te voeren. Dat spreken we allemaal, de instrumentaal. tafel. Ja. Drie topics, drie seconden bedenktijd bij ons gebracht door. Kiki, Kiki, Goedemorgen. Goeiemorgen. Dat was het eerste topic. Een snackboordje. 3, 2, 1. Ja? Een, een snackbordje? Een snackbordje, ja. Toch, tenminste, het, als ik even voor ja, me ik... zie... dat het gewoon een bordje met lekkere snackjes is. Een shitje ja. en een dingetje en een worstje en een nou, kaarsje. Kijk, waarom ik hier geen antwoord op durf te geven... is, ik wil namelijk uh, hartgrondig nee zeggen. Maar als het voor me wordt neergezet... gebeurt er wel eens. Het is wel lekker. Maar, ja, maar het, is toch een, het is toch gewoon een snackbordje met lekkernijen? Met, wat zie je gewoon, voor je? Wat zie je, nou, voor je? Ik, zie, uh, ik zou het eigenlijk zelf denk ik eerder een borrelplankje noemen. Maar misschien is het snackbordje persoonlijk. Nee, het is geen borrelplankje. Wat, wat is dan een snackbordje? Snackbordje, tenminste, eh, Kiki, help me uit als ik het niet helemaal goed uitleg. Snackbordje is dan een, een, een bakje of een bordje. Je mag jezelf kiezen. En er liggen dan bijvoorbeeld twee kikkertjes op. Twee snoepkikkertjes. En drie M&M's. En vier banaantjes. En dan nog twee uh, pinda's. Toch is een, een snackbord. Ja, klopt helemaal. maar, je ziet online nu heel veel. Iedereen ja, ja. heeft snackbordjes. En er zijn oh. allemaal inderdaad kleine hoeveelheden van snackjes op een bordje. Ja, snackjes op een bordje, dat is. Oh, dat is daar heb ik wat minder mee. Maar dat komt ook, ik heb iets minder met snoep. Oh, ja, ik ja. maak thuis wel eens de smulbakjes voor de kinderen. Dat en dan, doe ik smulbakjes. Maar dan stop ik gewoon paprika ommer en tomaat in. Dat is minder van hetzelfde, toch? Dat mag het ook zeggen. Of is het echt, nou, het echt alleen over snoep? Nou ja, ik vind, dat wel, ik vind het wel leuk. Ik kreeg het dus uh, eer gisteren kreeg ik het aangereikt van mijn geweldige vriendin Marcella. Die had een appeltje gesneden met de appelboor. En uh, een kleine Spaanse amandel die we nog over hadden van de borrel van zaterdagavond. Eén Spaanse amandel? Ja, nou, het waren er drie. En uh, twee stukjes chocola. Ja, heerlijk. Maar als ik het zie op TikTok, dan ren ik echt heel hard weg. Ik vind het zoiets trutters. Goh, wel lief van jou, vriendin. Heel lief. Tweede topic. Thermo-ondergoed. 3, 2, 1. Nee. Ja, ja, op wintersport. Ja. Oh ja. Nou ja, of thermo ondergoed, dan doe ik uh, zo'n uh, nou ja, zo thermo shirt aan en ook wel zo'n thermolacking. En ook oh toch, ook, maar, ik heb niet een thermostring. Ik wilde zeggen, een mooie, grote thermoslip. Nee, nee, dan nee, heb ik: geen thermoslip. En dan denk ik ook, ja, wat scheelt dat nou? Dan doe ik, dus dat, dan doe ik gewoon een, een, een legging aan. Een ja, thermolegging, denk ik wel, ja. Ik ben een paar jaar geleden in Lapland geweest. En toen dacht ik van tevoren: ook, het zal me wel meevallen. En toen hebben we gelukkig wel allemaal thermo-ondergoed en thermocoleraars gehad. Daar was het wel echt nodig. Ja. Maar je zult mij in Nederland niet betrappen op het dragen van thermondergoed. Zouden Mattie en Luc termo-ondergoed aan hebben in Milaan? Goeie vraag, kunnen we me zo meteen even stellen. Laatste, Kiki. Knuffelen met je ouders. 3, 2, 1. Ja. ja, maar oh. zij kunnen het gewoon niet zo goed. Jouw ouders dus, niet? Nee, ik ben dus heel knuffelig. Ja. Ik ben echt heel knuffelig. En, en, en mijn moeder volgens mij ook. Mijn moeder heeft over mij altijd als kind gezegd... Uh, Marika houdt zoveel van knuffelen. Als zij niet geknuffeld wordt, dan gaat ze, dan gaat ze dood. Ja. <laughs> Dus, eh, Ach, ja, dus zeg maar, dus, mijn moeder weet ook hoeveel ik voor knuffel houden. Zij heeft mij ook heel veel geknuffeld en gebaby-aaid. En ze vond dat heerlijk, want ik ben haar jongste kind. Mm. Mijn zus was er wat minder van. En mijn broer die hield er wel weer van. Dus zeg maar, na een iets minder knuffelige zus kwam ik vier jaar later nog. Heeft ze mij heel veel geknuffeld en geaid. Ge maar nu is het op de een of andere manier een beetje uit haar systeem. Is het op misschien? Nou, ja, iets, je weet niet of het op is. Mijn, mijn moeder is ook gewoon kleiner dan ik. Dus ik heb dan dat vogeltje vast. Zeg maar, mijn moeder is ook, weet je wel. Maar is Klei, nou nee geen klein vrouwtje Beetje maar gewoon kleiner dan ik ja. en dan denk ik wel eens mam kom op even armen eromheen oh ja geef het even je alles ja. want nu hou ik dan toch mijn moeder vast en denk nou, kom op mam ja, ook even effe... Terwijl, ja, die, die liefde en geborgenheid zitten natuurlijk wel... maar die echt hele grote, warme knuffel... Maar is het ook niet zo dat boomers... Hè, laten we het gewoon even over één kam scheren... dat boomers gewoon niet goed zijn in dat soort uh, lichamelijke liefde... dat die affectie, dat zit volgens mij helemaal niet in hen? Nou, ik heb, mijn vader en ik kunnen elkaar wel ook echt een knuffel beter. geven, beter... Oh, maar ja. we, we zijn ook zo niet echt een gezin dat, dat nog tegen elkaar aan ligt op de bank of zo. Nee. Nu nog, je hebt ook volwassen kinderen die dat nog wel heel erg met hun ouders hebben. Ik pak, ja, Zeker mijn moeder, pak ik af en toe echt wel eens even vast, denk ik... mam, kom nou even hier... Zullen Dus misschien, ja. K kom jij maar eens even dus... hier. Oh, we zeggen ja of nee. In 3 2 1. En voordat ik even lekker thuis kom. Lekker, het is fijn. Nou, het is echt maar een snackbakje. Ik even een plaatje starten. Ja, nooit meer los. Onze jam uit de Q Escape Room Summer 12 12. Escape Room van afgelopen jaar, waar wij natuurlijk zaten met Bram Krikke en met Matty Valk. Ja, en die zit nu in het prachtige Milaan. De zon schijnt daar. Ze gaan vandaag weer een hele mooie dag Olympische Spelen tegemoet. Matty, goeiemorgen. Hallo, goeiemorgen, lieve vrienden. Ik wil uh, even binnenkomen met uh, een vraag. Ja, een vraag. Wat is de laatste... De laatste prijs die jullie echt in handen hebben gehad. Oh, dat is denk ik heel saai. Het is een uh, oude prijs, die ik, een oude radioprijs die ik heb gewonnen... omdat ik de zolder aan het opruimen was. En wat was dan die radioprijs? Ja, dat was denk ik de online uh, presentator award podcast. Ja, daar heb ik oh. doe er heel blasé over. Maar het is niet een heel actuele prijs, bedoel ik niet te zeggen. Uh, bij mij is het... Uh, ja, we hebben een nieuwe kast in onze woonkamer. En da daar heb ik nu zo eindelijk ruimte voor al mijn prijzen. <lacht> <lacht> en dus, ja, dus, ja. Het een enorme uh, kast uh, is er gebouwd. Uh, dus ja, welke prijzen heb ik niet in handen gehad de afgelopen week? Uh, nee, de laatste... De laatste die ik in handen heb gehad is eentje waar ik ook heel trots op ben. Maar die heb ik gepoetst met tandpasta. Vorige week heb ik daar ook nog over verteld. Als je zilver oppoetst met Wat is de prijs? Tandpasta, nou Televisier Talent Award. Okay. Die moest weer gaan glimmen. Omdat hij in die kast moet. Ja, ja, ja. Maar hoezo? waar deze okay. vraag, schat? Okay. Okay. Nou, ik kom zo meteen bij jullie terug. Bij mij was het namelijk Olympisch Goud. Hé, hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.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 Deze week bij Dekamarkt. Witte druiven met pit 500 gram voor 1,99. 18 plus speelt dus. echt ja. serieus? zo zo zo. Oh, Wat een geld. 18.000 tot me. Ben jij de volgende postcode winnaar? Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Met 463,9 miljoen heeft de postcode loterij dit jaar meer prijs en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 8 uur. Goedemorgen, het Q Music News van nu.nl. Goedemorgen, er is nog altijd veel agressie in de zorg, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Bijna zes op de tien zorgmedewerkers hebben ermee te maken gehad. De vakbond geeft bij WNL een paar voorbeelden van wat ze dan meemaken: schelden, maar ook dreigen, zelfs spugen, slaan, schoppen, maar ook doxing, stalken, mensen volgen naar de auto.